9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China... nu nog geen reden om een internationale noodtoestand uit te roepen. Volgens de WHO blijft het aantal ziektegevallen beperkt... en neemt China zelf strenge maatregelen. De VN-organisatie spreekt van een internationale noodtoestand... als een virus een dusdanige bedreiging vormt voor de gezondheid wereldwijd... dat er internationale noodmaatregelen moeten worden genomen. Volgens de Chinese autoriteiten is het nieuwe virus... dat longontsteking kan veroorzaken bij 571 mensen vastgesteld... en zijn er inmiddels 18 overleden, allemaal in de miljoenenstad Wuhan. De afgezette voorzitter van de Partij voor de Dieren, Wolfswinkel... is zondag niet welkom op het partijcongres. Op dat congres is het royeren van Wolfswinkel een belangrijk agendapunt. Een aantal leden wil per motie nu afdwingen... dat de oud-partijvoorzitter daarbij aanwezig mag zijn maar het partijbestuur laat de motie niet in stemming brengen. Bolswinkel werd drie maanden geleden uit de partij gezet... nadat hij een nieuwshuur had verteld dat hij meer discussie wil over de koers. Volgens kopstukken van de Partij voor de Dieren beschadigde hij hiermee de partij. Groningers met aardbevingsschade aan hun huis worden sneller geholpen. Mensen met schade vonden dat het herstel te lang duurde. Afgesproken is nu dat zij met een aannemer de schade opnemen en dat hij dan snel aan de slag gaat. Het Rijk en de Groningse bestuurders verwachten dat het huis dan een half jaar eerder weer veilig is dan nu het geval zou zijn. Maarten van der Weijden is vanavond om 7 uur begonnen aan zijn nieuwe wereldrecordpoging. om in 24 uur zoveel mogelijk baatjes te zwemmen. Dat doet hij in een zwembad in Oosterhout. Het is zijn derde poging. Net als met zijn Elfsteden-zwemtocht. haalt van der Weijden geld op voor de strijd tegen kanker. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten dichte mist. De minimumtemperatuur ligt tussen de min 2 graden in Limburg en plus 5 in Den Helder. Morgen op veel plaatsen grijs en in het noorden wat regen of motregen. Het wordt 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Crust, maybe they'll all come true But don't worry if they just remain a fantasy Life shows no mercy Everybody seems the same all over The search is on for love and comfort constantly If it comes your way tomorrow Count yourself lucky Life shows no mercy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 I'm gonna see Obscure plaatje van de Stranglers. En dat is eigenlijk niet des hem, Maar goed, een beetje speciaal mag het ook wel zijn. Want we zijn een beetje de 100 dagen grens voorbij gegaan, denk ik. Of het is precies 100 dagen. Ten aanzien van de Dutch Grand Prix. En de laatste die ooit tevreden was hier in dit dorp is in 1985 en dat is ook meteen de link naar de Stranglers... want die brachten dit nummer uit in 1985. No mercy, welkom in dit uh, tweede uur van, uh, van Alternative FM... Waar Paul Bond zo direct nog één nummer gaat spelen. Doet hij, doet hij straks hoor. Dus uh, even rustig aan. Uh, want dan is hij denk ik ook een beetje door de repertoire voeren vandaag heen. Maar uh, Paul, uh, slim als die is, heeft uh, gezegd... Ja, dan moet je uh, zo direct ook van het album Deal With Dying draaien. Van, uh, van het album. Uh, waarom Paul? Want uh, je bent nu net weer aangeschoven. Want... Uh, dat uh, was uh, iets uh, speciaals, uh, geloof ik ook, uh, op dat album van jullie. Dat laatste album dan. Ja, Deal With Dying is een bijzondere uh, track. Omdat we dus tien dagen in de studio zaten. Ja, ja. Maar zoals je weet, pas de zeven dagen in een week. Ja. En er zit er nog een weekend tussen. Ja. En het weekend dat we thuis waren, zat ik thuis te, te, te schrijven. Toen dacht ik, ja, we, we hebben nu die plaat, we hebben vijf dagen opgenomen. Maar er mist voor, voor het mooie nog één bepaald nummer. Iets, weet je, een beetje single, of iets wat een beetje stuwend is. En ik wilde heel graag de Mellotron gebruiken die Marcel in de studio mm. heeft staan. En de Mellotron, dat is een heel bijzonder instrument. Dat is een soort fluitachtige toon ja. die de Beatles ook gebruikt op Strawberry Fields, die toon. Aha. En die heeft Marcel staan in zijn studio, een echte. Ja. En ik dacht, die moeten we eigenlijk gebruiken. Dus als we die nou als opener hebben, dan hebben we een soort ijzersterke track... die een beetje de toon zet voor de rest van het album. Mm. En het gaat over, uh, over ruimtehonden en over dezelfde worsteling die door het hele album te horen is over onze worsteling met het bestaan en betekenis vinden in dingen die soms betekenisloos lijken. Ja, ja, ja. Uh, dat, uh, dat was de reden. Eigenlijk, uh, ik bedoel, uh, als ik jullie zo hoor, uh, hey, uh, jullie hebben dus uh, gewoon uh, met z'n tien, uh, uh, tien dagen opge opgesloten. Het lijken wel een stel aannemers die dus nu met een recordtijd uh, dat ding hier in onze achtertuin aan het uh, verbouwen zijn. Zo, uh, zo, uh, zo, zo lijkt het uh, dat werk wat jullie uh, daar hebben. Een, een, iets ja, dat is neerzet. een metaforisch uh, ding wat bij mij ineens iemand hoofd uh, komt, hè? Uh, de volker wessels in het klein, uh, zijn jullie ja, geweest. Precies, ja. <laughs> ja, dus ja. Hadden jullie dat uh, jullie zelf ook opgelegd? Of uh, dat jullie het in die tien dagen wilden doen? Ja, ja, ja? want we uh, wilden ook niet dat we dan daarna alsnog dingen gingen veranderen hè, en dan avonds nog alsnog losse stemmen, en losse shaketjes en dingen ja, op gingen ja. nemen. we wilden gewoon dat alles wat in die studio gebeurde, dat dat het was. En toen hebben we uiteindelijk tijdens het mixen nog wel een, een mondharmonica ergens opgenomen, maar dat was ook nog in dezelfde studio. Ja, het klinkt zoiets als uh, van uh, een uh, strakke discipline eigenlijk ook. Hè? Uh, ja. uh, telefoons uit en uh, <laughs> geen geneuzel met uh, meiden of nee. vrouwen of vriendinnen. Zelfs Marike die uh, naast je zit. Uh, die, uh, die, uh, die, uh, die is, uh, ja, ja, je hebt hem toch een paar dagen moeten missen uh, natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> dus, ja. ja, ze heeft altijd foto's gemaakt op oh, een top. dag, maar toen was ja. een spraakverbod. Spraakverbod. <laughs> uh, goed, het is, het is heel uh, strak. Uh, uh, hij staat klaar. Deal with dying. Dus, nou, Je hebt uh, al een uitleg gegeven over dat, uh, dat nummer. Dus uh, dat gaan we nu laten horen. Dit is het openingsnummer van uh, Laika Belka Strelka van Den Laien. was dat met de circle of blame. En uh, ze heeft uh, nog, uh, dacht ik vorig jaar, heeft ze nog een uh ...heeft ze een behoorlijke uitstap gemaakt. Daar heeft ze schijnbaar heeft ze ook de pen en papier meegenomen. Want het was in een hele andere hoedanigheid... ...waarom ze daar in, in Sri Lanka onder andere is geweest. Maar ja, als je ergens bent... ...dan is het natuurlijk altijd verstandig om pen en papier mee te nemen. Want stel dat er ergens een melodielijn of wat teksten door, door begint te komen... ...in de bovenkamer, dan kan je het maar beter bij de hand hebben. En eh, ik ga ervan uit dat er eh, ook wel weer eh, materiaal van ION gaat komen. Ik heb er eh, één keer gezien, live. Dat was eh, in de buurt. Dat was in een van die. Eh... Marcus, jij bent er geweest. Dat is uh, die, uh, die hut van Rob Alvenaar. Stond, uh, het lokaal, geloof ik, heette dat. Uh. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Want, uh, want je, je... Dat ligt een beetje aan welke tijd uh, je het nu over hebt. Uh, nou, dat, was, dat is nog niet zo lang geleden. Want ik heb het over... Uh, Ajon, die had uh, vorig jaar dus uh, dat, uh, de EP uitgebracht. Ik denk dat het uh, vorig jaar is uh, geweest. Dan was het het lokaal, ja. Ja, dat denk ik ook. Uh, want uh, die hut was van Rob Alvenaar. En uh, Rob had uh, toen Ajon uh, daar staan. Dus uh, toen ben ik uh, geweest was een soortement van uh, ook iets van, van een aantal muziekanden. Een soort open mic, dat was het. En daar uh, was uh, Ayonne er ook bij. Uh, haar EP, die hebben ze uh, toen, ik dacht, vorig jaar... in de Rode bioscoop uh, gepresenteerd. Ja, zover uh, gaat uh, even, uh, de bovenkamer even doorheen. En Paul knikt instemmend, want jij was erbij natuurlijk, hè? Ja, ja uh, dat is eigenlijk al, alweer anderhalf jaar geleden zelfs. 2000 18, zelfs ja, zo ver al weer. Het terug. was inderdaad in de rode bioscoop. En dat was heel ja. bijzonder, want uh, een jongen had ons gevraagd om haar te begeleiden. En we hadden ook sommige dingen ingespeeld op de EP. Ja. Um, en het was, een, was echt, uh, was te gek. Ja, heel ja mooi, jy, jy een jy mooie zat in locatie. De, ja. Jij zat in de begeleidingsband ook, hè? Die avond begeleiden ja, we handen ja, ja, ja. de nummers, ja. Um, uh, locatie, daar had je het over. Uh, wat, uh, wat is, uh, wat is, uh, want ik ben er zelf ook één keer geweest in die rode hmm. bioscoop. Dus het is, uh, ik weet wat voor een zaal. Ja, het is, uh, het is een intiem zaal, hier is het in ja. ieder geval. Ja, yeah. uh, hebben jullie ze zelf als Dandelion ook gespeeld, of niet? Nee, ik heb er nog nooit gespeeld. Nee? Ik heb wel uh, Bonnie Prince Billy er een keer gezien. Mm -hmm. Dat was wel bijzonder. Dat was, daar zijn we grote fan van. Okay. Uh, ja, gespeeld met Ayon, dus natuurlijk. Dus ik heb er wel eens gespeeld. Ja, maar niet met Dandelion. Oké, okay, maar niet, nee. uh, niet als, uh, nee. onder de vlag nee. van Dandelion. En uh, ook niet als sessiemuzikant van Alaska. Om dan maar normaal nee. compleet te zijn. Nee. <laughs> um, even over jouw zijdelingsactiviteiten. Want uh, toen ik. Um, dat is nu bijna twee weken terug bij de lancering van uh, NH in het Padronaatcafé. Mm. Trouwens ook een grappige uh, verhaal, ik begin er even over. Ik zit dan thuis. Ik kijk naar de EK-afstanden uh, bij het schaats. En hmm. uh, ik denk, ik wil nog even die afstand nog even meepakken. Die nog afstand. Want ik denk, nou, dat zal ergens rond half vier... Uh, vier uur wel beginnen. Ja. En toen keek ik. En toen was het al drie uur dat het begon. En ik zat er kwart voor twee nog uh, naar een van de laatste ritten van... Ja, toen had ik zoiets van... Heb ik dan nog zin? Nee. Dus toen liet ik ook uh, heel uh, knorrig op Facebook weten van ik kom niet. En toen kwam, kwam er op een gegeven moment nog een foto voorbij. Ja, het begint al... Uh, Druk te worden, kom je ook nog even buurt? En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga alsnog. Dus ben ik ben alsnog gegaan. <laughs> zo dus, kan het gaan. Ja, zo kon het gaan. En ik was uiteindelijk, even na vieren kwam ik nog binnen, binnen En toen stond Lilith behoorlijk te, ja. te spelen, te dampen en weet ik ook wat. Ja. Cool. En daar heb ik gehoord Ja, ik je... moet dat dus even snel gaan luisteren zodra ik thuiskom. Dus het is een stevig, stevig, grungy, uh, riot-achtig beentje is het. Maar... Uh, ja, dus wij, hebben, wij, Marcus en ik, hebben, hebben Lillet uh, ooit zien spelen. Ah. En ze kwamen door de, uh, door de voorronde van de Robagda-woord heen. Oh. Dus ze hebben in de finale gestaan. Maar goed, um, daar heb ik uh, gehoord op die dag dat jij dus je zijdelingse activiteiten had met uh, Bob uh, Dylan. Ja, van wie is dit uitgegaan? Is dit uh, van Jorik uh, van Noorden uitgegaan of, en dan ga ik nu, de bal meteen inkopen van Menno Timmerman. Heel goed, uh, ja. Ja, dan, ja. Ja. ja. Menno is, een, uh, is de producent van, ja. de, van de show. Ja. En Jorik is een beetje het... Um, het uh, hoe zeg je dat? Het muzikale brein achter de operatie. Aha. En dan speel ik Toetsen en ik zing een paar nummers. En Judy Blank speelt... Uh, die zingt ja, hij is ook niet uh, de eerste best. Van. Heel goed. Ja. Heel mooi. Met een fantastische stem en een ongelooflijk goede songwriter. Met ook een heel mooie plaat. Ja. Uitgebracht. Um, en dan hebben we Maarten Kooiman van onder andere Johan op... Gitaar. Mm -hmm. En Danny van Tiggelen van Mr. Mississippi op bas. Ja. En dan Wouter Tol van de Drummer van Dandelijn op, uh, op drums. En Jork die natuurlijk zingt en ook elektrisch gitaar speelt en slaggitaar. En ja. we hebben een fantastische groep samen. Ja. Ja. Is dit ook uh, de begeleidingsband als Jork zelf op het podium staat? Of bijna wel ja. hè? Ja. ja, daar hebben we de laatste uh, tour mee gedaan samen door uh, Nederland. Mm -hmm. ja. Um, even over die, he, de productie. Ik zei het al. Door Menno Timmerman. Maar Menno is uh, een slimme baas. Want dat heeft hij met de Cosmic Carnival namelijk ook een keer gedaan. Ja. Mm, yeah. Dat was meer met Fleetwood Mac. Uh, is, hoe is dat een beetje ontstaan? Is dat, komt men nou met het idee van... Uh, zouden we iets met Bob Dylan kunnen doen? En uh, hoe zit jij erin, Jorik? Uh, gaat zoiets? Ik denk dat het zo exact is gegaan. Ja? En want Jorik zei, nou, ik heb een bandje waar ik even mee speel. <laughs> ja. En uh, laten we gewoon die band gebruiken om de tour mee te doen. Hoe zijn de, de reacties daar eigenlijk op uh, met, de, dat, uh, met dat verhaal? We vorige week een eerste try-out gedaan in Nijend. Mm -hmm. Dat is een heel mooie boerderij eigenlijk. Het Gebouwd tot een theater. Mm -hmm. En daar waren de reacties heel erg lovend, heel erg enthousiast. Ja, want ik, ik, ik, ik kan nog jaren geleden herinneren, uh, dat was eigenlijk niet uh, min of meer, dat zou een theatertoene kunnen zijn. Uh, maar toen stond bij uh, Bekenstein Pop, hmm. hadden ze, uh, voordat Bekenstein Pop werd ja. geopend, en ik denk dat het 2011 is uh, geweest. Club Bekenstein, ja. Yeah. Dat was het, ja, inderdaad, wat jij zegt, uh, Club Bekenstein. Uh, die hadden dan op een gegeven moment uh, zo'n tent. En daar uh, hadden ze op een gegeven moment uh, uh, dat ze de band... Uh, ja. of, uh, de, en daar heeft uh, Suus de Groot, yeah. Fabian de Dammers onder andere... Ja, en wij ook, maar uh, ook uh, Chef Special heeft er gespeeld. Ja, yes. en wij hebben er nog een keer gespeeld ook. Ja. En dan de, was de begeleidingsband uh, Chaco. Dat is een beetje de Wout Nederlandse de de band. Ja. ja, ja, ja die ja. zijn fantastische ja. gasten. Hebben uh, nog een keer een band uh, show gedaan met Leo Blokhuis langs de theaters. Ja. Met Roel Spanjers op toetsen. Mijn favoriete Nederlandse toetsenist. <laughs> uh, is, is dat iets ook wat jou bevalt? Zou dat iets uh, in jouw straatje komen? Dit, dit soort dingen? Um, ja. Want jij hebt ook muzikale voorkeuren. Want je zegt net, hè, Beatles. Uh, hmm. Nou ja, uh, Crosby, Stills, Nash Young. I ik vind jullie eigenlijk de enige wettige erfgenaam... die uh, aan dat materiaal mag komen. Want, uh, je, ja, <laughs> nou, Her Majesty is er natuurlijk ook uh, erg mee bezig. En dat zijn fantastische muzikanten. Hmm. Um, het zou kunnen natuurlijk. Maar op dit de... Iedereen, Het is natuurlijk fantastisch om een eerbetoon te, te brengen... aan de muzikanten waar je door bent geïnspireerd. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd gaat het wel... dat vind ik het mooie aan het project... dat we ook met, met Jorik doen, met Dylan. Mm -hmm. Maar ook wat we doen met de band Strange Brew. Dat is Jeroen Klein van Daryl Ann mm -hmm. En Clabboys op drums. Ja. En op uh, gitaar hebben Anne Soldaat. Natuurlijk ja. ook een fenomeen. Ja. En uh, Rijer Zwart, de, de, de, de grootste muzikant van Nederland... die niemand kent zeg maar, ja. maar hij is zo'n muzikale man. Ja. Um, en iedereen doet het eigenlijk omdat ze een ode willen brengen, maar niet vastgelegd willen zijn aan het covers spelen. Daarnaast maakt iedereen eigen muziek. En ja. dat vind ik een heel belangrijke balans. Dat, dat, je, dat het niet gaat om dat je zo lang mogelijk maar die covers blijft spelen om. Um, ja, weet je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp het. Moet wat een je wel een stapje zijn om volgens ook weer heel veel. Ja, je eigen ja, ja, weg te ja, ik, ik snap het. Het moet een vliegwiel zijn eigenlijk. Ja, als het die waren. twee dingen kunnen heel mooi in synthese samenwerken, maar als je als het naar de verkeerde kant overslaat en, en je. Gaat alleen nog maar die covers spelen, dan zou ik een beetje uit het oog verliezen waarom ik ooit muziek ben gaan maken. Dat is namelijk dat, dat ik is... zelf ja. wil schrijven en dat wilde mensen ooit mij gaan coveren. Ja, van ja, de ja, de ja, de ja, ja. Nou, dan nou, die, dat, weet ik ja. niet dat je dat bedoelt? Dat mensen ooit zeggen: oh, we gaan Dandelion spelen, want die band uh, was te gek in 2020. Ja, uh, als, ik, uh, als ik dus uh, de directeur uh, was uh, geweest uh, bij die uh, Grand Prix... had ik ook een alternatief programma. En dan zou ik zeker dat programma er heel anders uit oh, ja. hebben gezien. Ja. Als, uh, <laughs> Als dat wat er nu Wie weet. Uh, ja, het kan nog komen. Ja. Uh, goed, ik heb nou zoveel tijd dat ik zeg. Eh, daar begin ik erover. Want ik, uh, de, de, de radio 538 uh, werd daar uh, genoemd met een. Dat een, vond ik trouwens zo'n een leuk verhaal. Uh, want ik was op een gegeven moment daar ook uh, bij die, die media-update. En op een gegeven moment werd uh, gezegd: ja, ze 538 gaat een camping uh, doen. Dat zit een beetje aan de, aan de kant van, uh, van de circuit. Uh, aan de onderkant, uh, zuidkant. En uh, dan uh, was er ook een ontbijtsessie met Jan Lammers. Dus werd er gevraagd, uh, Jan, hoe gaat die dag er verder uit? Ja, dat doen we even ontbijtsessies. En aan het eind van de dag gaan we het werk werpen. Hm. Uh, maar dat was dus omdat Jan zo'n klein mannetje is. Dus ja, dus het, halve, het halve journaalje stond een beetje te lachen. Maar goed, uh, die 538, daar, heb ik een, daar is een link mee. Want, um, daar moet ik er even bij zeggen... Uh, ik had op een gegeven moment een opname van een band... die ik heel hoog heb zitten in uh, dat opzicht. En dan moet ik wel even zoeken waar ik... Uh, oh ja, daar heb ik hem. Uh, dat is uh, de band uit Rotterdam, Halfway Station. En die, uh, die band die heb ik uh, van de week uh, die opname hebben gedeeld. Die zaten volgens mij bij Eddie Keur... die toen nog bij 538 deel uitmaakte. En het nummer waar het om ging is dit nummer. En dat nummer dat is... Sister Don't You Cry from Halfway Station. Thank you. Je kan de tijd een vriend zijn, maar soms ook niet. En dan besef je dus op een gegeven moment dat je ook gewoon uh, met de elementen uh, te maken hebt. Uh, het is eigenlijk een beetje de gesprekstof uh, geweest die ik uh, met vader Bond, dus de vader van Paul en van Frank, uh, heb gehad bij de presentatie en de lancering van NH-pop. Uh, want uh, daar ging het uh, gesprek over en uh, de, toen kwam ook uh, dit nummer van Paul uh, ter sprake. Uh, want ja, uh, we hadden even gedacht, uh, gaat hij zijn piano meenemen? Maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan uh, met een akoestische gitaar. En met een akoestische gitaar is dit nummer natuurlijk niet te spelen. Dus, dus daarom uh, doen we het ook maar niet. Het is uh, half tien geweest, dus we doen een afsluitende song. Want uh, we, zijn, uh, we zijn er doorheen. Um, welk nummer gaat het uh, worden, Paul? Nou, in het nummer dat je net draaide, ja, we zingen over uh, John Lennon en uh, George Harrison. En uh, wat ik bijzonder vind ook aan, aan tijd, wat je net zegt, dat het kan een vriend zijn, of niet. En, ik vind het bijzonder voor mijzelf dat... Ik ben heel erg geïnspireerd door de Beatles... en onder andere John Lennon en George Harrison. Terwijl ik John Lennon nooit... Ik heb nooit tijd continuum met hem gedeeld. We hebben nooit tegelijkertijd geleefd. Dus ik ben eigenlijk geïnspireerd door een soort, een soort geest. Iets, iets wat, wat, wat mij nooit per se direct aanspreekt. Behalve door beelden en door cd's en door albums. Dus zo kun je toch een bepaalde stempel drukken op je tijd... voor mensen die nog gaan komen. Dat vind ik bijzonder. Misschien dat mensen deze uitzending wel terugluisteren over twintig jaar en zeggen ze... Ja, Koper en die Marcus, die hadden het goed voor elkaar. <laughs> en dat vind ik bijzonder aan, aan ja, tijd en... Ja, ik heb ook wel iets met dat begrip tijd, maar dat vond, ik, dat vond ik ook wel treffend. Wat jij ook vertelt, dat is eigenlijk ook de korte weergave van dat nummer wat we net hebben gehoord. Ja, en het volgende nummer is een cover van The Beatles.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 Ja, zeker. Uh, als er nog iets met uh, theatertoernee's uh, moet uh, worden bedacht, uh, iets met uh, Beatles, nou, dan weet ik er nog wel eentje die, uh, die dat uh, zou kunnen. En uh, dit zeggende, uh, ben ik ook nog even bezig, Grasduinen. Want in uh, 2019 was het precies 50 jaar geleden dat Abbey Road uh, van uh, de persen uh, rolde. Daar uh, is ook die iconische foto uh, te zien van die vier Beatles die over de, over de zebra heen lopen. Het is wel mooi dat je dat uh, nummer Norwegian Wood uh, hebt uh, gespeeld. Want uh, uh, 2016 kan ik me nog herinneren dat uh, waren jullie toen ook hier met z'n vier hier. En dat was een, precies een beetje een moment dat mijn moeder niet helemaal uh, prettig uh, lag. Dus, uh, en daarom, omdat we, dat jij nou net Norwegian Wood hebt uh, gespeeld, uh, doe ik er nog één uh, achteraan. En dan kijk ik even omhoog en dan zeg ik, hier komt de son hmm. van de Beatles. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo Here comes the sun, and I say, it's all right Little darling, it's been a long, cold, lonely winter Little darling, it seems like it's since it's been here But here comes the sun, doo doo, doo. Here comes the sun, nice and clean. Hey, it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling it's been here, but here comes the sun, do-do-do-do, here comes the sun, I say. Java's up north through the gardens of v een beetje te koppelen hier. Maar goed, muzikaal iets uh, te doen. Uh, Paul Bond uh, was vandaag uh, te gast of is nog wat we hebben. Nog twaalf uh, minuten. Uh, twee nummers achter elkaar. Uh, de, de, de, de, de echte uh, oer, bijna oerversie van Here Comes the Sun van de Beatles. Uh, want jij vertelde nog iets over uh, de achtergronden van, uh, van, uh, van deze song. Want uh, dat zijn dingen die ik nooit zou weten. Maar een man als Leo Blokhuis die, uh, lepelt dat uh, gewoon feilloos op, natuurlijk. Hmm. Hoewel, ik kom zo direct nog wel even weer terug op uh, dat verhaal... Uh, van uh, Leo Blokhuis, Beatles en mijn moeder. Want uh, dat, uh, dat heeft daarmee te maken. Uh, Here Comes the Sun, de originele versie... en drachter Fabia de Dammers met her Roundabout Town. Uh, dat is een uh, nummer uit 2012. Uh, nu weer even terug naar de Beatles. Uh, want er was ooit nog eens een uitzending... waar Leo Blokhuis en Mart Smeets... Voor uh, de record of iets uh, daaromtrent uh, deden met z'n tweeën. En toen begon uh, Bloghuis ineens te praten over. Ja, de Beatles die zijn ooit begonnen in. De Cavern Club. Dat uh, was de aanname. dus zei mijn moeder: Nee! Dat nee, is dat is niet, niet. Nee, waar nee, Want uh, wat, was, uh, wat, wat klopte dus niet? Op een gegeven moment uh, uh, zat zij dus naar na het luisteren op inbellen. E maar dat bleek gewoon een band uh, te lopen met het programma, wat, al, ja, oh. wat had ze dat al opgenomen? Nou, we zullen het doorgeven aan meneer Blokhuis. Nou, meneer Blokhuis ging erin duiken en die kwam er ineens achter. Nee, ze hebben niet in de caravan als eerste opgetreden. Nee, weet jij waar? Hamburg natuurlijk, Reperbaan. Nee, ook niet. Nou, ze speelden, nee. oh, als je bedoelt in Liverpool, dan speelden ze in de, de, de schuur van Rory Storm, zijn moeder. En dat heette de... de, de, de kin, jeetje, hoe heette dat nou? Je komt in de buurt, maar een van de eerste plekken waar de Beatles een eerste optreden had, was in. Port Sunlight, dat ga je oh, nooit meer nee. vergeten. Dus, en Leo Blockhuis heeft het ook bevestigd. Want uh, op een gegeven moment uh, zei hij: ja, ik had van een uh, luisteraar gehoord uh, dat, uh, dat het niet klopte. En uh, die heeft ook onderzoek. En inderdaad, Port Sunlight is hm. de eerste plek waar de Beatles eigenlijk hun allereerste optreden uh, hebben. Gedaan. Met Ringo ook al. Denk het wel. ja. Oh, precies, op die manier. Ja, ja, oh ja, okay. zo, uh, ja. zo is het gegaan. En ik ben in, die, uh, in, die, uh, in, die, uh, in dat dorp geweest. Het is eigenlijk uh, vergelijkbaar met Batendorp Hevea Dorp. Hè. Dat is, was een fabriek die uh, produceerde zeepspullen. Uh, Daarom uh, noemden wij het Poort op, Mijn oudste zus niet. <gül> en ik. Uh, en eigenlijk ook mijn moeder. Maar goed, uh, de, op een gegeven moment Poort Sunlight uh, was de plek uh, waar het... Uh, en ik heb, heb bijgestaan bij bij dat gebouw. En het staat er ook ergens in. Cool. Ja, en de ja. cavern is natuurlijk uh, verplaatst. Met ja, de afkonkelijke cavern dus, het staat niet meer. Maar dat is uh, het uh, verhaal wat, er, wat erachter uh, zit. Ja. Dus dan, uh, dan weet je wie er is wat. Goed hè? Ja, ja, ja. <laughs> dus, <laughs> uh, dus dat uh, is het uh, eigenlijk. Uh, Lions Den. Ja. Die gaan we nu even uh, horen. Dus dat, uh, gaan we, dat gaan we nu even doen. Want anders dan, uh, komen we niet meer uit uh, straks met de tijd. En we hebben nog Jacob D. Edward uh, staan. Was dit uh, lang goodbye? Uh, nou ja, het, het, de, de tijd uh, om goodbye uh, te, te zeggen is ook aangebroken, want uh, de tijd is om. Paul, ik, uh, ik hoop dat je het weer leuk hebt uh, gevonden. Weer bij ik ons. wil jullie heel erg bedanken. Jaap en ja, ben Max. Dank wel voor de fijne uitzending. Ja, want uh, alles is besproken wat er besproken moest worden, dus uh, volgende optreden van jullie ja, is um, aanstaande zaterdag in Tivoli. Ja. Club Dus mensen die daarheen willen. Er staat ook een prijsvraag op onze Facebook. Wil je kaarten winnen? Dan kun je een prijsvraag beantwoorden die te maken heeft met de ruimtehonden en like Welke Strelka. Ja. En dan kun je voor niks erheen. En dan krijg je nog een LP ook. Helemaal goed. Dank voor de, de pracht, ja. um, Dat was ook uh, tegelijkertijd bijna het einde van, uh, van dit, uh, deze alternative VM. Maar we hebben er nog eentje van uh, het label van King Forward. Want uh, dat is degene die nog moet komen. En hij was ook uh, uh, bij, het, uh, bij de presentatie van uh, NH-pop. Want hij maakt daar zelf onderdeel van uit uh, bij het uh, traject uh, NH op houdt. Jacob D. Edward met Romance sluit deze Alternative FM af. En dan is het tot volgende week. En straks veel plezier met uh, Country en Nashville Radio. Folly finds a man who flirts with a fool, and bluebirds should fly low in the midst of spring. So the ship would out of sail sail to sea again And the wind will surely sing with him It seems that you have grown I'm tired of this sea of all recurring things All the young birds flying in and flying out the new Who broke the chain of light? The ones who never asked for more. Now you crave the changes, the glimmers of the new.